Kan zo buien en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dus is weer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 It like a star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 See you, barry.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 Als docent zeker, en ook ze, alles ze denkt mee en perfect. Ja, ja, dus we dat is heel mee. Wat is er nog meer belangrijk? In die nou, weet je wat ik wel heel leuk vind? Ja? Dat, dat ja, ben dat ik eigenlijk ja. vergeten. Rachel is 25 jaar bij mij op, op de dansschool. Mm -hmm. En ik ben 25 jaar, dus het is dubbelfeest. Ja, 25 leuk. jaar hier in Zandvoort. <laughs> en we gaan het vieren natuurlijk in, ja. uh, in Velsen ja. met de black and white party. Mm -hmm.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 Precies hetzelfde hebben ze me ook ja. gevraagd. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling voor jezelf? Ik vind het, nee, dan. omdat ik het zo leuk vind. om... Ja. Kijk, de balletwereld ken ik helemaal wat er oh. gebeurt. Maar een filmwereld is totaal anders. Ja. Kijk, de televisiewereld weet ik ook. <laughs> maar, maar een filmwereld is totaal anders. Met ja. een andere manier van werken benaderen en benaderen. En dat is heel leuk om te zien. Ja. Dus daar ga je nu wat meer over Ja, vind op, ik ook leuk om, om, om, ja. om te doen. Ja, en er zijn andere studies die ik ook uh, wil gaan doen. Dus er zijn leuke dingen in het vooruitzicht. Ja, en wat moest je doen in die film? Tel eens. Want ik heb oh, wel zat, gezien, maar ik weet even niet. Ik, ik zat er in, in nou, nee, nee, nee, nou, je ziet alleen een schim van je voor, meer niet. Dat is wel spannend. <laughs> maar heel leuk, nee, het Was gewoon leuk ja. om, om te doen. Prachtig concert ook gezien. Uh, okay. uh, in het Concertgebouw ja, moesten wij, die opname, ja. en dan zit zij daar op die trap en nou, je zag mijn schim, maar alleen ik weet het, jij niet, niemand ziet. <laughs> en het is Praktisch ook niet is de bedoeling. Het is ook mooi, omdat ze kunnen ja. doen natuurlijk. Maar het is ook niet de bedoeling, bedoel, een film zonder figuratie is natuurlijk een film.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 ...zit ik altijd met mijn man op de bank... ...en films kijken. Ja. Mijn man is ook een liefhebber van films. en die Ja, dat is het ook. wel mooi. heerlijk. Om te dan kijken. ziet hij ook nog eens naast alle optredens. Precies, en De laatste tijd heeft hij hem helemaal niet gezien. Maar ja. goed, ah, dat, dat mag best na 30 jaar. <clears throat> dus dan heb je ook wat meer tijd voor je man. Ja, ja. Nou, nou, maar ja, goed. Ik worden. denk niet dat hij me elke dag omheen <laughs> zou willen hebben gelopen... ...want hij is zo gewend dat ik er niet ben. Ja. En dan... Uren dat we zijn, is gewoon leuk. Nou, dat is natuurlijk ja, toch van. En ja, ja verder. Uh, hoe sta je verder in het leven? Hoe, hoe kijk je tegen dingen aan? Ik vind het heel leuk om de kinderen zo uh, met dansen uh, op te voeden. Ja. Hoe, hoe vind je dat verder in hun leven? Wat wil je ze graag meegeven? Je zei bijvoorbeeld al van uh, zelfvertrouwen. zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Ja. Liefde voor de dans. Mm. Uh, uh, liefde voor het theater.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 Maar zij staat nu op mij ja, te wachten en moet een dansje Als we ja, haar brengen studeren. Nou, leuk Plastisch om te weten. Heel hartelijk dank voor het interview Ik en veel succes. Dank je wel. Graag ja. een andere keer. Ja, nee, het is. Dank je wel. Hallo. Son 5 yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco voy a parar. El insomnio es Have good days. I think I did have. A good... you let me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 What I'm saying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 Ze worden in de golf van Mexico ingezet bij de bestrijding van de olievervuiling. De Nederlandse veegarmen verzamelen vanaf woensdag drijvende olie en Amerika nu te kopen. Er is een motorrijder over de A6 reed een bivakmuts. Er een uur daarvoor in aldeg brommer rijden. Per die bij Tripoli het Britse persbureau heeft ingevens van de zwarte explosie kort voor. Op de Amerikaanse militaire begraafplaats in Margraten in Limburg is herdacht dat Nederland 65 jaar geleden werd bevrijd. Vanwege dat jubileum was er deze Memorial Day een extra zware Amerikaanse delegatie in Margraten. En ze legden als eerste een krans voor de Amerikanen die vielen bij de bevrijding van Nederland. De is gewonnen door Passo. In de afsluitende Passo hielden het uit David Arroyo en de Italiaan Vincenzo Nibali achter zich. Passo won